Het NOS Journaal. Job De Tweede Kamer prijst de commissie De Wit... voor de conclusies over de aanpak van de kredietcrisis. De Wit vindt onder meer dat de Nederlandse autoriteiten... grote fouten hebben gemaakt bij de miljarden ingrepen... en dat voormalig minister Bos de Tweede Kamer... vaak te laat heeft geïnformeerd. Bijna alle fracties benadrukken dat het kabinet... bij dit soort operaties de Kamer voortaan beter moet inlichten... maar dat de Kamer ook meer zijn tanden moet laten zien... VVD-woordvoerder Harbers. Voor een deel is het natuurlijk een terugblik. En, en de besluiten die toen genomen zijn, die kun je niet meer uh, overdoen. Uh, je kunt constateren van, nou, er is veel geld betaald voor ABN AMRO. Maar waar we nu voor staan is uh, zorgen dat de bank ooit weer voor een goede prijs verkocht uh, kan, uh, kan worden. Maar het bevat hele waardevolle uh, aanbevelingen. En uh, ik vind dat we daar als Kamer serieus mee aan de slag moeten. Het CDA vindt dat er misschien wel te veel is betaald... voor de financiële stabiliteit in Nederland. Gedoogpartner PVV vindt dat het duo Bos-Wellink duidelijk heeft geblunderd. De PvdA benadrukt dat volgens de commissie... het vorige kabinet de crisis daadkrachtig heeft aangepakt. De directie van vrouwenopvang Het Gooi in Hilversum is per direct op non-actief gesteld... na aanhoudende klachten over intimidatie en bedreiging van cliënten. Verantwoordelijk wethouder Erik van der Wand laat nu de aard en omvang van de problemen onderzoeken. Vorige week werden vijf vrouwen en een kind acuut overgeplaatst... omdat ze zich onveilig voelden in het vrouwenhuis. Daarop kwamen meer klachten over de leiding binnen van cliënten, oud-cliënten en oud-medewerkers... De begeleiding van de overige vrouwen en kinderen van de opvang in Hilversum is overgenomen door een andere vrouwenorganisatie. De strafwijs van 12 jaar cel tegen Richard van O, medeverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, is buiten proportioneel hoog. Dat zegt zijn advocaat. Hij hield vanmorgen zijn pleidooi in de rechtbank in Amsterdam. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Tot 2009 wist hij niet van het misbruik, zeggen zijn advocaten... maar Van O zag per ongeluk toch de beelden op de computer. Nou, van O deed er vervolgens niks tegen, maar dat hoefde hij ook niet te doen... zeggen de advocaten. Misschien had hij wel de morele plicht... maar niet de juridische plicht. Het Openbaar Ministerie ziet Richard van O als medepleger... omdat hij het misbruik van heel jonge kinderen zou hebben gefaciliteerd. Het netwerk van Vodafone is zo goed als hersteld. Dat meldt het telecombedrijf op zijn site. Honderdduizenden klanten hadden sinds vorige week woensdag dagenlang geen bereik. door een brand in een telefooncentrale van Vodafone. Volgens het bedrijf is mobiel bellen, sms'en en internetten in en buiten de regio's Rotterdam en Den Haag nu weer mogelijk voor alle klanten. Om het netwerk weer helemaal optimaal te laten werken, zijn de komende dagen nog wel werkzaamheden nodig. De Vodafone betreurt de overlast voor klanten... en maakt later deze week bekend hoe het de klanten tegemoet gaat komen. Het weer op steeds meer plaatsen, kans op regen... mogelijk met onweer en hagel. Temperatuur rond 11 graden. Morgen eerst nog zon, daarna buien. Het wordt dan 12 graden. Nou, WBV Verkeersinformatie viel op de A50... van Zwolle naar Apeldoorn bij Heerde, 3 kilometer...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 Buiten loungen, buiten flirten, buiten flaneren. In de nieuwste jurkjes van topmerken: Pastels, grafische prints, safari looks. Wamp.nl heeft alles in huis. Voor je naar buiten gaat, eerst weekamp.nl. Vertrouw in een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,9% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de dag met dit half uur aandacht voor de hoge boetes die bedrijven oplopen als ze onwetend een buitenlander zonder werkvergunning inhuren. Daarna gaat filosoof Evert-Jan in onze dagelijkse opinie rubriek appeltjes schillen. evert goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben? Ik eh, ga praten met de commissaris Frans de Ruiter van politie Haaglanden en we gaan het hebben over het toenemend aantal burgers wat ingezet wordt voor eh, politietaken. En dan hebben we het over het meedoen met het, uh, verkeersacties, uh, met alcoholcontroles, achterstallige boetes in. Dus burgers gaan gewoon politietaken verrichten. En willen we het eigenlijk wel dat de ene burger de andere in de gaten gaat houden? Uh, gaat dat niet ten koste van het vertrouwen in de samenleving? En uh, verdwijnt niet de scheidslijn tussen ja. professionals en amateurs? Jij klinkt alsof je dat vindt? Ja, dat gaan we volhouden. We gaan ja. eens kijken wat hij erop te zeggen heeft. Oké, okay, horen we straks. Eerst hoe onwetendheid een bedrijf op de rand van het faillissement bracht. Het onwetend inhuren van een Bulgaar zonder werkvergunning kan een bedrijf tonnen kosten. En die boetes die worden opgelegd, die liggen er daar dus niet om. Goedwillende bedrijven worden beboet en proberen die boetes dan vervolgens weer bij elkaar te verhalen met miljoenen claims tot gevolg. Een Bulgaar die een vloer schoonmaakte bracht een veens bedrijf op de rand van een faillissement. Bon! bouw is niet altijd zo onschuldig als Bob doet vermoeden. Torenhoge boetes zijn aan de orde van de dag... in verband met het illegaal inhuren van personeel. Hier het voorbeeld van Max Papen, een Rotterdamse gerenommeerde architect. Ik hoorde dat ik een bekeuring zou krijgen. En toen dacht ik aan een bedrag van door het wordt rooie rijden. En toen zei die meneer van, nee, dat wordt dan 8000 euro. En uh, 8000 euro, en daar schrok ik, daar moest ik heel hard om lachen. Ik zeg, dat kan toch niet het geval zijn. Ik voel de grote mate van rechtsongelijkheid. Papa wil in zijn gerenoveerde kantoor een exclusieve vloer. En daarvoor wordt het bedrijf Eterno Terrasso van Koor Hogeveen ingehuurd. Het is een Eterno Monovloer. Het is een eigenlijk een soort gekleurde betonvloer. Er zat even lekker in en uh, wij hebben hem zelf gerepareerd en als je klaar bent met, met schuren en, en, en, en dat repareren, dan maak je ook uh, de vloer wel eens wat, uh, wat vies eromheen. Dat moet je dan schoonmaken en daar hebben we altijd een vast uh, schoonmaakbedrijf in die voor ons altijd uh, het werk doet en altijd netjes Nederlandse mensen in dienst heeft. En... Heeft u dat ook gedaan? En die heeft het ook schoongemaakt. Alleen hij had het heel erg druk. Dus vanwege het feit dat hij het heel erg druk had... heeft hij het uitbesteed aan een collega-bedrijf. Het collega-bedrijf uit Amsterdam. En die heeft het vervolgens, zonder dat wij dat allemaal weten... weer uitbesteed aan een ZZP'er. Daar heeft dus iemand op zitten poetsen... om ervoor te zorgen dat die vlekken eruit gaan... die er nog steeds in zitten. En dat moest een mooie, vlakke, strakke vloer worden... En daar hebben wij een aannemer opdracht voor gegeven. En dat heeft hij wat ons betreft naar behoren gedaan. Maar wat Max Pape niet wist, is dat het niet de hoofdaannemer was die de vloer heeft gepoetst... maar een illegale Bulgaarse ZZP'er zonder de juiste papieren. En daar is de architect niet blij mee. Want iedereen die hier via de deur binnenkomt is de eerste vraag die ik stel... heb je een werkvergunning. En daar zijn we heel erg kien op. Dus ik denk, er is iets mis... En uh, ja, ik was me geen, van geen kwaad bewust. Ik heb deze meneer nooit gezien. Uh, hij heeft hier blijkbaar een paar uur, zag ik, gewerkt. En uh, ik heb daar ook geen controle op. Ik kom alleen hier één keer in de week kom ik even kijken of de bouw, hoe de bouw vorderde. Dus in die hele keten er staat daar iemand helemaal boven. En dat ben ik, als opdrachtgever. Ik ben opdrachtgever en ik ben ook uh, uh, feitelijk werkgever, vinden zij. Het inhuren van een Bulgaarse bouwer kan een kostbare kwestie worden. De boete van 8000 euro is vaak nog maar het begin. Cor Hogeveen. Uh, voor, dit, uh, voor dit werk is het uh, uh, mijn eigen boete, de van Hoogvliet en die van Hector Hoofdstad. Dus uh, ik krijg hem op 24. Dus u heeft ook de boete van de architect betaald? Um, die, heb, die heb ik nog niet betaald, maar ik heb wel de brief van de advocaat gekregen... waarin uh, de aannemer, dat is mijn juridische partij, uh, deze claim bij ons heeft neergelegd. Ja. Waarom krijgt u die claims voor zulke boetes? Omdat men meent dat wij uh, daarin de veroorzaker zijn... En men heeft allemaal contractbepalingen bepaald waarin dan passages staan... als er een boete komt, uh, door wat voor omstandigheid ook... dat men die altijd op jou gaat, uh, mag verhalen. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de hele keten moet worden beboet... om te voorkomen dat bedrijven gaan zwarte pieten over de vraag... wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de boete. Maar het gevolg is dat de boetes voor illegale arbeid... bij voorbaat worden doorgeschoven. Ook architect Max Papen schuift de boetes door... Ontloopt hij hiermee niet zijn verantwoordelijkheid? Nee, dat denk ik niet. Want ik zou dan ook willen weten hoe ik die verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Door daarop te controleren wie er aan dat pand werkt. Hoe zou ik dat moeten doen? Ja, dat is uw probleem volgens de wetgever. Hè? Ja, maar dan moet je ook, dan moet je, dan moet je ook als je zo'n wet maakt bedenken uh, hoe je dat kunt handhaven. Want dat zou dus inhouden dat uh, ik hier een hek omheen zou moeten zetten. Uh, met een sleutel dat ik moet gaan staan persoonlijk aan de deur. En elke werknemer die dan binnenkomt die ik niet direct heb gecontacteerd, gaan vragen van... mag ik jouw werkvergunning zien? En dat lijkt me een niet-werkzame situatie. En het zijn niet alleen de bouwondernemingen... die de wet Vreemdelingen massaal overtreden. Onder de schuldigen vinden we onder meer het ministerie... van Binnenlandse Zaken en Rijkswaterstaat. Zij zijn voor in ieder geval enkele tienduizenden euro's beboet. En mogelijk nog veel meer. De wet is in ieder geval uitvoerbaar voor de arbeidsinstructeurs. Want die leggen jaar boetes op, geloof ik, voor 40 of 50 miljoen euro. Zegt Sander Groen van advocatenkantoor Kroes. Je zou je kunnen voorstellen dat zeker bij grote projecten... waarbij er heel veel partijen zijn betrokken... dat het niet uitvoerbaar is voor de opdrachtgever, misschien de hoofdaannemer... om bij een bouwplaats waarbij er sprake is van 200 man om uh, daarvan zicht te hebben op uh, wat er allemaal gebeurt. Het wordt wel verlangd door de wet. En dus worden geregeld bouwbedrijven verrast door een boete... die ze vervolgens claimen bij een ander. Nee, nee, dat hebben wij niet gedaan. En dat ja, misschien een stukje naïviteit aan de ene kant. Uh, de andere kant, we zijn een jonge organisatie. We bestaan eigenlijk nog maar zes jaar. Wij zijn bezig met ons werk. Wij willen geld verdienen. Wij willen werk, uh, ja, gewoon mooi werk maken. En dan hou je eigenlijk wat minder bezig met alle juridische, uh, ja, alle juridische zaken. Het bedrijf dat of onderaan de keten staat. of vergeet om alles juridisch dicht te timmeren. is de Klos. Cor Hogeveen met zijn vloerenbedrijf. heeft bij de Belastingdienst inmiddels een schuld. Van bijna 2 ton, als gevolg van boetes op de wet vreemdelingen. Hoe kan ik het de volgende keer voorkomen? Ja. Als er nog een volgende keer zal kunnen komen. Dan ja. nou zegt u, maar hoe kunt u dat voorkomen? Ik wou dat ik het wist. Dag Bob. Veel plezier vandaag. Ja, zal wel. Dag hoor. En wat blijkt? Zelfs de grootste deskundige van deze problematiek advocaat Groen blijkt zelf ook de fout in te gaan. Ik zag dat er in jullie kantoren ook nog flink wordt verbouwd. Weet u wie hier aan het werk is? Um, dat is een hele goede vraag. Nee, dat uh, hebben we niet gecontroleerd. En, uh, op grond van de wet uit Vredelingen moeten we dat inderdaad wel doen. Wij, wij hebben inderdaad uh, zaken waarbij het gaat om boetes... Uh, ja, in de range van, uh, van 300.000 tot uh, 800.000 euro. Gaat dit niet veel te ver? Ja, en dat denk ik wel, want... Uh, op deze manier door, uh, worden financieel gezonde bedrijven... die uh, ja, hebben aangetoond bestaansrechten hebben... worden op deze manier toch ten gronde gericht. En ik, ik denk dat is iets wat uh, de minister zeker niet moet willen. Zeker niet in deze economische zware tijden. Ja, dat geeft een ontzettend uh, machteloos en onrechtvaardigheidsgevoel. Een reportage van Jaap Sellers en Matthijs Holtrop. Ik praat erover met Mariette Hamer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Mevrouw Hamer, ja, uh, we horen over wetgeving die op zich heel redelijk klinkt. Ja. maar waar toch in de praktijk het nodige fout lijkt te gaan. Wat gaat er mis? Nou ja, Wat er volgens mij misgaat is, is wat uh, de in de wet staat... en wat in ieder geval de lijn is van de minister Kamp van Sociale Zaken... is dat, dat noemen we een beetje ingewikkeld, de ketenbepaling. Dat alle bedrijven, er ook hier, hier bijvoorbeeld het advocatenkantoor... er zit natuurlijk een bouwbedrijf onder wat, wat uh, opknapt in dat advocatenkantoor. Dat, en dat noemen we dan de keten. He, die iedereen die daarbij betrokken is. Uh, daarvan zegt de wetgever, eigenlijk uh, moet je niet zozeer zoeken naar waar de schuldige zit, iedereen moet zijn deel betalen. Ja, klinkt uh, wat, redelijk, zou je ja, zeggen? Ja, dat, dat is, lijkt mij ook redelijk. Alleen dat moet dan vervolgens wel gebeuren. En wat er uh, nu uh, aan de hand is, en daar hebben wij ook vragen... aan de minister over gesteld, uh, is dat je eigenlijk ziet... dat de grootste uh, uh, opdrachtgevers uh, de boetes uh, in hun contracten opnemen... dat de boetes betaald moeten worden door de onderaannemers. Ja. Nou, dat zijn vaak kleinere bedrijven die dus hele hoge boetes... En dus ook het deel uh, van die grote bedrijven moeten overnemen. Ja, dus dat was ook het voorbeeld van dat vloerbedrijf. Ja, ja. Daar komt dan zoveel aan boete terecht van al die ja. andere... Ja, andere mensen ja. in de keten, dat zo'n bedrijf dat niet kan trekken. Nee. Is dat verboden in de wet of mag nee, dat gewoon? Nee, dat is niet uh, uh, verboden in de wet. Dat zou naar ons idee eigenlijk wel moeten. Uh, dus dat is ook de reden waarom wij nu aan de bel uh, trekken. Uh, dus dat eigenlijk dat doorcontracteren van boetes... Uh, dat uh, moet volgens mij stoppen. Ja, want dat betekent, u zegt op zich is het idee dat iedereen betaalt... Ja. als er illegaal uh, arbeid ja. wordt gebruikt, dat, is, dat klopt. Maar dan moet ook wel de boete bij het bedrijf liggen... Ja. die hem ook in eerste instantie krijgt. Nou ja, en o, um, dan moet je volhouden dat, zeg maar, he, wat er nu in de wet staat, is dus iedereen pakt er deel. Uh, dus je betaalt het eigenlijk met z'n allen. Dat maakt ook dat iedereen in die keten verantwoordelijk is om goed te kijken uh, of de illegale werknemers tussen zitten. Uh, en als je de schuld aan elkaar kunt geven, en ja, dat is ook wat je in deze rapportage hoort, dan laten een heleboel het zitten om het te controleren. Ja, want dat zeiden ook mensen in de reportage, ja, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nee, nee maar goed. Is dat de reden? Erg, ergens wordt er natuurlijk toch iemand aangenomen. Het begint ergens. En uh, ik denk niet zozeer dat het helpt om te gaan zoeken waar de schuld zit. Maar dat het wel helpt doordat je allemaal je stuk moet betalen. En je dat niet meer aan elkaar kunt verhalen. Uh, dat bij iedereen de verantwoordelijkheid groter wordt gevoeld. Om wel even te kijken of het fout niet bij jou zit. Ja. Wat wilt u precies weten van de minister? Nou ik wil uh, van de minister weten uh, hoe dat, dat gaat met dat doorcontracteren. Uh, of die dat uh, bereid is om dat uh, te regelen. Uh, dat je dat ook uh, kunt uh, verbieden. Um, en hoe we zeg maar, kunnen aanscherpen dat, um, nou ja, dat, dat die illegale werknemers er niet komen. Oké, okay. nou, dat is helder. We zullen afwachten wat hij gaat antwoorden. Hartelijk dank, Mariette Hamer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Graag gedaan. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house.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 you end. If things go right can frame it And put you on a wall And it's so hard to say it But I've been it for Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done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 I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done... I will love you better now. At Sheeran Lego House. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is filosoof Evert-Jan Ouweneel. Die wil het graag hebben over de inzet van burgers bij de politie. Vertelde je net, Evert-Jan? Wat is het probleem? Ja, het probleem. Um, allereerst moet je je voorstellen dat politiekorps Haaglanden... die loopt voorop hierin... maar liefst dit jaar 120.000 uur aan burgerhulp wil inzetten... om dus politietaken te verrichten. Hoeveel mensen zijn dat? Uh, dan hebben we het over 550 burgers die daarbij worden ingezet. En die gaan dus dingen doen waarvan je nauwelijks kunt onderscheiden... van de politie, wat zij doen. Uh, dan hebben we het over verkeersacties, alcoholcontroles... douaneacties, achterstallige boetes innen. Zelfs ingezet als opsporingsambtenaar kan binnenkort. Oftewel, je ziet nauwelijks nog het verschil met... Uh, met agenten. Dus de vraag is nu politiewerk gaan doen. eigenlijk. Ja, ja natuurlijk zullen ze altijd een onderscheid zijn, maar kunnen wij het onderscheid nog wel zien? En zijn we niet veel meer uh, het, de, de scheidslijn tussen professionals en amateurs daarmee aan het vervagen? En we leven al straal langs heen in deze samenleving. Vertrouwen is niet echt uh, ons grootste ding nu. Um, als we nou ook nog eens burgers gaan aanmoedigen om anderen aan te geven... als die uh, uh, niet zich aan de regels houden... dan gaan we dan niet nog verder het uh, vertrouwen in onze samenleving oh ja. afbrokkelen. Dat is de vraag die eronder zit bij jou. Daar gaan we het zo over hebben met Frans de Ruiter. Hij is commissaris van de politie Haaglanden. We luisteren eerst even naar een fragment van RTL Nieuws... dat hij onlangs aandacht aan besteden. 17 miljoen paar ogen en oren erbij. Dat wil de politie bereiken met het inzetten van steeds meer burgers. Dat heb ik 1 in 2 gebeld. En, uh, een uurtje later uh, kreeg ik een melding van de politie dat ze drie inbrekers uh, opgepakt hadden. Je mag echt zeggen dat die meneer door zijn alerte houding en de politie te bellen <laughs> woninginbraken vermoedelijk voorkomen heeft. 70 miljoen ogen erbij, nou dat is niks mis mee. Nee, kijk, en er zit een, er is helemaal niks mis mee als je helpt. De politie helpt, hè? dus met het uh, vinden van een vermist persoon... met het uh, oplossen van een misdrijf. Helpen is niet erg. Alleen, als we op een gegeven moment burgers in uniform op straat zien lopen... dan uh, gaat toch aardig de grens vervagen tussen wat de professionals doen... en wat de vrijwilligers voor een habbekrat doen. Ja, Frans de Ruiten, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat die grens inderdaad vervagen? Uh, in mijn optiek Niet. Waarom niet? Uh, Allereerst denk ik wat even duidelijk moet zijn: uh, Politie Nederland heeft al sinds 1948 politievrijwilligers in dienst. Dat zijn mensen die een volledige politieopleiding hebben, uh, exact aan de beroepskrachten en eh, waarin je uh, het onderscheid inderdaad van de buitenkant niet kan zien. Maar dat is ook niet echt een probleem, want dat zijn echte professionals uh, uh, die doen die verkeersacties. Die kunnen boef aanhouden, zoals... Uh, uh, meneer Everjan uh, dat zegt. Voor de rest hebben we inderdaad... een wat nieuwer fenomeen, dat is pas een jaar of vijf... Uh, echt actief. En dat is de volontair. Maar de volontair is iemand... die maatwerk wordt ingezet... en maatwerk wordt opgeleid. Die is duidelijk herkenbaar... Als een volunteer en niet als een volledig opgeleide politieman. Dat kan je zien aan uh, zijn kleding, maar dat kan je ook zien aan zijn inzet. Ja, we hebben het wel zijn... over deze volontieren, denk ik. Even Jan, waar jouw bezwaar zit. Uh, ja, en natuurlijk uh, de, de, de toenemende aantal taken. die, uh, die ook vrijwillige uh, politieagenten kunnen krijgen. Dus... Uh, ja. Hou het eens dus tegen meneer De Ruiter aan als je wil. Uh, nou, de vraag is eventjes. Um, Willen wij het aanmoedigen in onze samenleving... dat steeds meer burgers, dus de politieagent gaan, gaan uithangen... en dus ook uh, anderen gaan aangeven wanneer ze zich niet aan de regels houden? Okay, ik kan me begrijpen dat het leuk is voor de politie... want daarmee kun je de zaak veiliger maken. Maar in een politiestaat zeggen ze hetzelfde. Heerlijk dat die burgers mm -hmm. meedoen. Uh, hoe meer burgers anderen aangeven, hoe beter het is. Oftewel, waar, waar willen je de grens trekken tussen een, een gezonde bijdrage van burgers... en dat, uh, een samenleving waarin de, de ene de ander in de gaten gaat houden? Nou, de grens wordt... Allereerst getrokken is dat die, uh, zeg maar die beperkt opgeleide mensen ook op taakgerecht worden ingezet. Die doen geen echt politiewerk. Die surveilleren en signaleren. Dat betekent dat zij nooit uh, zeg maar, uh, alleen op wat gaan. Daar is heel vaak een beroepscollega bij om als tweede man of tweede vrouw actief te zijn. Of is in de directe omgeving. Dus bij signalering van een misdrijf zal dat signaal van die burger vandaan komen en komt de politie die daar wel voor opgeleid is het daadwerkelijke politiewerk doen. Dus daar zal naar mijn idee weinig misverstand. Uh, nee, en die begrijpen we. En dat is natuurlijk helemaal terecht dat, uh, dat politieagenten uiteindelijk mensen oppakken. Dat zou nog heel wat wezen als burgers dat gingen doen. Ja. Uh, alleen mijn ja. punt is, die burgers uh, die gaan natuurlijk uh, goed opletten in hun omgeving... of anderen zich wel aan de regels houden. Ja. Dat, dat kennen we ook van dictaturen. Het gaat mij dus niet, uh, ja. Daar bent u natuurlijk geen voorstander van. Maar mijn vraag nee. Nee. is, wanneer stopt u met het inzetten van burgers... omdat u zegt, nou gaan we te ver. Nou gaan er te veel burgers zich met politietaken bemoeien. U geeft precies het criteria aan. Als de burger zich met de politietaak gaat bemoeien... dan gaan wij dit niet akkoord vinden. Op het moment dat ze ons gaan ondersteunen... in een signalerende rol... dan gaan ze ons ontzettend helpen. En dat is denk ik iets wat eigenlijk al... eigenlijk van uh, lange tijd al zo was. En daar kan ik ook wel wat van uh, vertellen. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de hete daadkracht... aanhouding... dat is de meest voorkomende aanhouding... die gepleegd wordt. Hete daad is iets wat... ...gezien wordt en eigenlijk gelijk tot actie leidt en tot aanhouding leidt. Ja. Nou, dat betreft ongeveer 85% van alle aanhoudingen in Nederland die op die basis plaatsvinden. En van die 85% wordt die dus 85% aangegeven, gesignaleerd als eerste door een burger. Dus laat alsjeblieft die burger... Uh, uh, meedoen. Maar wij dat zit jouw probleem denk ik eventjes, Mijn punt is de maat. Wanneer, wanneer zegt ja. u, nou gaan we, nu, nu bemoeien we ons wat te veel met elkaar... en uh, nu, uh, nu horen wij uh, hoe de ene burger uh, uh, wat al te nauw uh, de andere op de korrel gaat nemen. Ziet u dat gevaar, meneer De Ruiter? Ik denk dat het altijd een zorg is als je mensen laat samenwerken... en mensen in je organisatie houdt. Mm. Dus ik zie wel in dat je daar altijd scherp op moet zijn. Mm. En daarom vond ik de formulering van even Jan ernstig goed... dat als ze zich op het terrein van zeg maar uh, uh, uh, over die dreigen heen te vallen... dat mm. je daar heel scherp op moet zijn. En maar dat, daar bent, zei... dat bent u ook. Ja, wie, wie is daar scherp op? Want de politie heeft altijd baat bij... dat er zoveel mogelijk burgers mee helpen. Dus wie, wie corrigeert u, zeg maar, zeg maar? Nou, ik denk uh, uh, een Eerste Kamer, een Tweede Kamer, de mm. regering... Die zijn de de de de de de heel druk met die... andere dingen, die zitten er helemaal niet op te letten. Die vinden het eigenlijk wel mooi, allemaal goedkope vrijwilligers Precies. bij de politie. Nou, dat vind ik echt een verkeerde uitdrukking. goedkope vrijwilligers bij de politie. Zij vullen aan... Goedkope in de zin ja, maar... dat zij uh, een voor een happe doen. Niet goedkope in de zin dat ze weinig waard zijn, uh, moreel Precies. gezien, zeg maar. Precies, dus ze zijn ons heel veel waard. Ja. En zij ondersteunen ons erg in het, uh, zeg maar, de criminaliteitbestrijding, maar ook heel veel in de preventiezin. Dus ter voorkoming van uh, criminaliteit. En daar merken wij van, dat de gemiddelde burger daar ontzettend blij mee is. Omdat uh, uh, het een tip krijgen, dat ja. je misschien mm. door foute dingen te doen, zeg maar een groter risico loopt om lasten, uh, uh, um, uh, slachtoffer te worden van criminaliteit. Ja. Daar ben ik blij mee als burger. Dan kun je krijgen. al een voorbeeld noemen waarvan je zegt, die is voor mij over de grens. Dat dat zie ja. ik nu gebeuren. Nou nee, het, het zou zich uiten in uh, onterechte uh, belletjes. Dus uh, dat u in toenemende mate merkt dat mensen die ander zo nauw op de korrel nemen... Dat, die, dat ze in no time denken dat een ander iets fout doet en u allemaal loos alarm krijgt. Komt dat voor, meneer uh, de, de Vries, de ruiter? Nou kijk, wij stoppen als politie nooit om te denken. Nee, dat dus mag ik hopen. U, u nee, precies, u suggereert dat elke melding leidt tot een actie, tot een aanhouding, enzovoort, enzovoort. Dat is niet waar. Het komt bij ons binnen. Wij wegen het, nog sterker, als die volontair op pad is... is daar altijd een beroeps bij. Mm. En die zet die maat neer. Ja. Blijf binnen de grens. En God, wat zijn we ontzettend blij dat je ons helpt. Oké, okay, even Ik Mag ik nog heel eventjes terug naar, naar een ander feit? Dat is de Nederlandse politiebond die zegt... dat er een chronische onderbezetting is bij de Nederlandse politie. Mm -hmm. Het komt toch wel heel goed uit... Uh, toch nog één poging wagen. Het komt toch erg goed uit dat er in toenemende mate... een aantal burgers zijn die echt voor een habbekrats... en niet moreel, maar gewoon financieel het heel goedkoop doen. Dat is toch heel gunstig. En daar zit toch een grote valkuil dat en het kabinet en de politie denken... wat heerlijk dat uh, mensen de gaten vullen in het uh, politiewerk. En dus niet professionals, maar amateurs. Nou, mijn reactie daarop is... Uh, um, uh, er is een, uh, vastgesteld hoeveel politie wij mogen hebben... Het aantal uh, uh, politiemensen wordt niet minder door de extra inzet van de burgers. Dat levert uiteindelijk een extra mogelijkheid om kwalitatief meer te doen voor de burger. En daar moet iedereen uiteindelijk hartstikke blij mee zijn. Oké, even Jan overtuigd? Uh, nou goed, er wordt over nagedacht en ze zijn kritisch uh, zichzelf aan het volgen. Dus dat stelt enigszins gerust. Oké, okay, nou kijk eens aan. Goed gedaan meneer De Ruiter. Hij is een beetje overtuigd. Nou. Dat vind ik mooi. Ja. Veel plezier met uw werk, commissaris van de politie Haaglanden, Frans de Ruiter en uh, filosoof Evertjan. abonnee. Hartelijk dank. Dank u, dank u wel. Dit is de dag zit erop. Kijk toen nog even naar de website. Dit is de dag.nU na het nieuws van half vier. Tesselblok met de Villa. Tessel, dag, goedemiddag. Het Eurovisie Songfestival wordt er dit jaar gehouden... en in 2014 zijn er de Olympische Winterspelen. Maar er zijn ook gebieden waar dagelijks bomaanslagen zijn... en gewapende terroristen gewoon op straat lopen... en taxichauffeurs met kapmessen in hun dashboard rondrijden. Dan heb ik het over de Caucasus. Tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Europa en Azië. Het is een van de meest krankzinnige gebieden ter wereld... volgens journalist Olaf Koens... U hoort hem straks in Villa VP Roma, maar nu is het, het nieuws Jobboot. Radio 1, het NOS Journaal. Het Amerikaanse tsunami-waarschuwingscentrum heeft de dreiging voor tsunamis ingetrokken voor alle landen rond de Indische Oceaan. De waarschuwing was afgegeven na een aantal zeer zware aardbevingen voor de kust van Adye, de noordelijke provincie van Sumatra. De bevingen hadden een kracht rond 8,6 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er geen meldingen binnengekomen van zware schade of slachtoffers.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 De Grieken gaan op 6 mei naar de stembus voor het kiezen van een nieuw parlement. Inzet van die verkiezingen zijn de bezuinigingen die premier Papadibos moest doorvoeren om in aanmerking te komen voor de steunpakketten van de Europese Unie en het IMF. Verwacht wordt dat vooral partijen die tegen de bezuinigingen zijn op veel kiezers kunnen rekenen. En bij nieuwe gevechten tussen het leger en al qaeda militanten in Jemen... zijn zeker 28 mensen omgekomen. Het is de derde dag op rij dat er wordt gevochten in het zuiden van het land. Het geweld in het zuiden van Jemen is toegenomen na een jaar van politieke onrust. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor knopend Goenplein 2 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam voor het knopend Vaanplein 3. A15 Rotterdam richting Gorkem bij Slieteren West ook 3 kilometer. A27 Utrecht-Breda bij Noordloos 3. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen knopend Hattemerbroek en Heerde... 5 kilometer. Dat is een aanrijding, daar is de linker linkerrijsschok dicht. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO, tot half vijf bij u op Radio 1. De machtsstrijd tussen hervormers en conservatieven in China is in volle gang. rollen dissidenten verdwijnen achter de tralies en geruchten over een staatsgreep doen de ronde. Daarover, maar ook over Turkije en Syrië... gaat het na vier uur in ons buitenlandpanel. En daarvoor gaan wij koord dansen in de Caucasus. Het is de titel van het boek dat journalist Olaf Koens schreef... over wat hij een van de meest krankzinnige gebieden ter wereld noemt. De onbeheersbare achtertuin van Rusland. En cultuurredacteur Anton de Goede bespreekt een tentoonstelling... over Turkse strips en cartoons. Geniet van een uur buitenland en wil toe reageren... doe dat dan via onze site. .nl Dit is Radio 1 Villa VPRO. Oranje is het nieuwe groen. Dat is het motto vandaag in de Duitse politiek, want volgens de laatste opiniepeiling is de Piratenpartij nu de derde partij van het land. Groter dan de Groenen en de Liberalen. En dat is opmerkelijk voor een groep activisten... die voor internetvrijheid en transparantie... een oranje gekleurde politieke partij zijn begonnen. Tim de Wit is correspondent in Berlijn. Dag Tim, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, hoe kan het dat deze oranje piraten zo succesvol zijn? Ja, ze lijken een heel fris alternatief te bieden voor de huidige politieke partijen. Het is ook echt een nieuw geluid in de politiek. Je zegt het al, transparantie, vooral hun grondbeginsel, totale vrijheid op internet, dat is heel erg waar ze mee het koop lopen. Ja. En dat blijkt vooral veel jonge kiezers aan te spreken. En daarnaast hebben ze ook een beetje de rol van protestpartijen overgenomen, lijkt het. Dus ja, de kiezer die vindt dat er niet genoeg naar hem of haar geluisterd wordt, of die het politieke establishment wat te arrogant vindt, mm -hmm. heeft ineens een alternatief. En ja, daar spelen de piraten heel handig op in. Want hoe doen ze dat dan verder? Want die internetvrijheid, dat weten we, dat was natuurlijk hun issue. Uh, en, en daaraan gekoppeld ook transparantie als het gaat om, om, om, om privacy en dergelijke. Weet je wel, omdat dat soort zaken. Maar wa, waar komen ze dan nog meer mee? Waar trekken ze de rest van die proteststemmers dan mee over de lijn? Nou, ja, Waar ze bijvoorbeeld ook heel erg uh, uh, voor pleiten... is ook dat de overheid totaal transparant moet zijn. Uh, mm -hmm. Dat iedereen moet weten wat politieke partijen nou eigenlijk bespreken. Uh, wat politici verdienen. Hoeveel geld er omgaat met alle uh, verdragen, alle contracten die worden gesloten. Ze zijn heel erg anti-hinterzimmer politiek. Zoals ze het in Duitsland noemen. achterkamertjespolitiek. politiek. Ja, vrij letterlijke en, uh, vertaling. Precies, ja. ja. Nou, en wat ook wel aardig is, uh, ze willen bijvoorbeeld het kiesrecht invoeren vanaf nul jaar. Want zo zeggen de piraten, Bro. ieder mens moet zelf kunnen bepalen wanneer hij of zij klaar is om te gaan stemmen. Hmm. Dat gaat wel ver. Verbinden ze daar dan ook bijvoorbeeld consequenties aan... dat je als je mag stemmen dat je dan ook vanaf nul jaar... Bijvoorbeeld, als een volwassene berecht mag worden. als je een overtreding begaat of zo. Dat nou weer nee, niet. Nee, zover gaat het niet. Maar het zijn allemaal natuurlijk heel erg thema's. die uh, totaal anders zijn dan de thema's die, waar grote politieke partijen mee, uh, mee komen. En ja, je ziet ook heel erg, als je kijkt naar de opiniepeilingen. Uh, die dus nu uh, bekend zijn geworden. Uh -huh. dat heel veel kiezers op, die nu op de Piraten zouden stemmen. voorheen nog niet stemden. Oftewel, dat zijn vaak echt jonge mensen natuurlijk. Ja, en, en blijkbaar hebben die, hebben die echt een gevoel bij deze thema's. Precies en het is een gevoel bij die thema's... en natuurlijk ook omdat het inderdaad tegen die oude achterkamertjes politiek ook is. Nu ja. zitten ze, denk je dat ze, dat ze ook echt al regeringsveilig zijn. Ze zitten natuurlijk hier en daar al in, in gemeenteraden, in, in deelstaten... Ja, ze zitten in, in Berlijn in de deelstaat. Daar hebben ze vorig jaar uh, 9% gescoord bij de deelstaatverkiezingen. En in Saarland, een paar weken geleden, scoorden ze ruim 7%. Um, nou ja, de grote landelijke verkiezingen die zijn volgend jaar. Ja. Uh, dan, dat is inderdaad het moment uh, waar ze moeten la uh, echt laten zien of ze, de, of ze er klaar voor zijn. Het uh, is trouwens, er komen nog twee grote deelstaatverkiezingen aan. Op 6 mei en op 13 mei. In, mm -hmm. uh, onder andere in Noord-Rijn-Westfalen. Dat is echt een heel groot uh, gebied in Duitsland. Nou ja, of ze re regeringsverdigd zijn. En dat is hier natuurlijk ook meteen de vraag, want als je de derde partij van Duitsland bent, dan tel je natuurlijk echt mee. Zeker. Ik kan mezelf niet voorstellen, hoor. Daarnaast zegt de. Nee, waarom Piratenpartij... niet? Want, want de mensen die jij, jij kent, mag ik aannemen, de mensen die die partij bevolken, hè, die nu het gezicht van die partij zijn, denk je dat ze dat niet aan kunnen, dat ze te veel one issue zijn, toch? Nou, ik denk vooral... Ze zeggen bijvoorbeeld zelf ook, hoor. Als, want er is natuurlijk aan hun gevraagd de afgelopen dagen... Hè, uh, zijn jullie daartoe in staat? En ze zeggen zelf ook van... nou, wij vinden nog niet dat we daar klaar voor zijn. Het is natuurlijk een hele jonge partij. Uh, ze hadden tot voor kort echt het imago... een stelletje internethackers te zijn, eigenlijk. Hè, die uh, ja, inderdaad heel erg op één issue uh, speelden. Dus ze moeten nu ineens overal een mening over hebben. En daarnaast, uh, op, op dit moment staan ze op 13% in de peiling. Hè. Dat betekent dat ze tussen de 70 en 80 parlementariërs... Uh, voor de bondsdag moeten leveren... Zo. Ja, dat is natuurlijk gigantisch. Ja, als je zo klein bent uh, en ineens zo groot wordt... dat is natuurlijk meteen ook het grootste gevaar van deze partij. Dus ik denk dat die piraten het zelf ook niet zo erg zouden vinden... als ze nou ja, zo rond de 10% blijven schommelen. Ik denk dat ze dat nog aankunnen. Maar worden ze veel groter... en dan scheppen ze natuurlijk heel veel verwachtingen. Ja, het lijkt mij sterk dat ze dat kunnen waarmaken. En denk je dat de, de gevestigde politieke partijen... bijvoorbeeld de twee die ze nu voorbij gestreefd zijn... de Groenen en ook de Liberalen... Dat, dat die ze nu wel serieus gaan nemen? Daarmee bedoel ik dan dat ze denken wacht eens even misschien moeten wij toch ook een beetje die kant op of toch maar, nog maar eens of toch maar eens luisteren naar dit soort argumenten. Ja, nou, het is ook echt opvallend hoor. Want uh, je merkt dat, uh, kijk die piraten stijgen natuurlijk al een tijdje in de peilingen dit komt niet uit het niets. Uh, het is eigenlijk elke week, elke paar weken een procentje erbij. En nu al voor het eerst dat ze groter zijn dan de groenen. En ja, de groenen, uh, die waren vorig jaar rond deze tijd, stonden die nog op 28%. Uh, die zijn dus nu helemaal gekelderd naar 11%. Dat is natuurlijk een gigantische daling. Uh, die hebben natuurlijk echt wel door dat uh, heel veel van die stemmers van de groenen uh, verhuizen naar die piratenpartij. Uh, wat je ziet is dat de, de grote partijen... Uh, allemaal ook reageren nu op de piraten. Dat betekent natuurlijk dat ze echt serieus worden genomen. Ja. Um, je, je, de Groenen zeggen bijvoorbeeld... pas op, stem niet op die piraten... want het zal uh, een enorme teleurstelling worden. En de SPD, de, de, de sociaaldemocraten... die zeggen zelfs... ja, die piraten dat zien wij als een stoorzender in het systeem. Want uh, als we met uh, ze in debat gaan... zullen we zien dat ze vooral ook een hele hoop lucht uh, zullen voorstellen. Want als je kijkt naar het buitenlandse beleid... tenminste, dat hebben ze eigenlijk helemaal niet, de piraten. Nee. Want ze hebben nog helemaal geen mening over de eurocrisis bijvoorbeeld... Of over de Duitse militairen in Afghanistan. Ja, Dat zijn natuurlijk wel hele belangrijke thema's. Ja, precies, uh, daar zullen ze dan zich ook over uit moeten laten. Maar het is natuurlijk wel zo dat als gevestigde partijen... zich in campagnes tegen jou gaan richten, dan doe je mee. Ja, zeker, absoluut. En dat is denk ik ook de belangrijkste conclusie van deze peiling. Ja. Uh, hè, de piraten zijn ineens, uh, ja, zoals het er nu naar uitziet, de derde partij van Duitsland. Ja, dan kan je, daar kan je niet meer omheen. Dat kan je niet meer als een curiositeit zien. Dat kan je ook niet zien als, uh, hè, wat, zoals ik al zei, een, een, een partij die alleen maar met internet bezig is. Nee, die moet je echt de komende tijd heel serieus gaan nemen. Zo is dat. En zouden we dat in Nederland ook moeten doen? Heb je enig idee of er connecties zijn met de piratenpartij hier in Nederland die niks voorstelt eigenlijk nog? Nee, dat is wel, ja, volgens mij, stelde, ik geloof dat ze 0,15 ja. van de stemmen of zo haalden ja. vorig jaar in Nederland. Nee, ja, er zullen ongetwijfeld wel connecties zijn, maar ja, uh, in Nederland is het ook maar een heel klein groepje. Kijk, in Duitsland is het ze uh, sinds 2006 en uh, is het al ja, ja, ja, een behoorlijke organisatie natuurlijk. Uh, zover is het in Nederland allemaal nog niet, volgens zo mij. Zo is het. Tim de Wit, uh, correspondent in Berlijn over de wonderlijke opkomst van die Piratenpartij. Hartelijk bedankt.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 Stel daarbij op dat mensen met een hoog inkomen in hun goedkopere huurhuis blijven zitten... banken die strenger worden met hypotheken en voilà, een crisis op de woningmarkt is geboren. Hoe gaat dat elders in de wereld? Gisteren kon u horen dat ze in Italië heel slim met hele families in één appartementencomplex wonen. Groot voordeel, als opa en oma overlijden is er altijd een betaalbare plek voor de volgende generatie. Dat merkte Hedwig Zeedijk. Als wij willen meedraaien in dat zelfvoorzienende sociale familienetwerk... Dan kunnen wij bijvoorbeeld later het huis van die uh, oude tante overnemen. En dan zijn onze twee dochters uh, in de toekomst ook voorzien van een woning. Dan blijven we lekker gezellig heel ons leven dicht bij elkaar wonen. Op zijn Italiaans. Dan China. Daar zijn de huizenprijzen in onder andere Peking geëxplodeerd. De overheid is bang voor een woningbubbel, want als die knapt... zouden de gevolgen voor de Chinese economie rampzalig kunnen uitpakken. De woningmarkt is daarmee ook in China een gevoelig onderwerp. Marije Vlaskamp doet verslag. Zo, wat piept die deur. Moet ik eens wat aan doen? Want het is mijn eigendom, dit huis... Met dit dakterras. Daarom heb ik het gekocht. Zo'n joekel van een dakterras op het zuidwesten... met uitzicht over de hele stad. Dat vind je nergens in pijking. Het zit vol met potplanten. Elke dag even water geven. Lekker tuinieren. Ik ben dolgelukkig met mijn huis. Twaalf jaar geleden begon mijn wooncarrière in China... op zes vierkante meter met een gedeelde play en een koudwaterdouche. Daarna heb ik in een sovjet fletje gewoond van 21 vierkante meter. En dat is het gemiddeld Pekings woonoppervlak per mens. En het is best te doen. Nog geen 100 euro voor een piepklein fletje met alles erop en eraan. En tegenwoordig krijg je voor dat geld nog geen halve kamer. Dus toen ik acht jaar geleden tegen deze ruime zonnige flat met dakterras aanliep... heb ik geen minuut geaarzeld. Ik heb gelijk gekocht. Tegen een keurige vierkante meter prijs van nog geen 600 euro. Wel een beetje ver van de stad... Aan de vierde ringweg. Dat vond ik toen nog ver. En toen begon de huizenboom en kwam de stad vanzelf naar me toe. Mijn straat heet uh, Chaoyang Beilu, maar iedereen kent hem als de Gouden Kilometer, omdat hier zoveel vastgoedontwikkelaars zijn neergestreken. Dus overal om mij heen heb ik pauwputten. Het gevolg van die enorme bubbel in het vastgoed, de prijzen zijn zo gestegen dat mensen als gekke huizen kochten hier voordat het helemaal onbetaalbaar was. Stel dat ik vandaag weer een huis zou gaan kopen, waar zou ik dan terechtkomen? Op naar de vastgoedbeurs. Daar staat heel makelend China voor me klaar. Ja, dat waar ja, dit huis bijvoorbeeld dat is een villa. In een nieuwbouwwijk. Buiten de zesde ring. Dat is hartstikke ver van de stad. Ja, een verschrikkelijke uithoekje hoor. Zou er nog meer begraven willen liggen? Nooit je telefoonnummer en adres achterlaten. Nooit. Voor je in het wijd heb je de real estate-verkopers uh, op je dag. Dat wil zeggen dat ze je elke dag gaan bellen. Niet één keer, maar tien keer. Dat nou, dat lijkt er al meer op. Gewoon een leuk flat van 80 vierkante meter op de tweede ring. Voor de prijs van 3500 euro... En dat is gewoon een vierkante meter flat, hoor. dat is niks bijzonders, geen tuin. Huizenprijzen liggen enorm politiek gevoelig in China. Want als de bubbel in het vastgoed zou barsten en de huizenprijzen ineens kelderen, heb je een economische ramp. Lokale overheden hebben hun hele hebben en houden geïnvesteerd in stenen. Daar hebben ze geld voor geleend en als die huizenmarkt dan in elkaar stort, zitten ze met enorme schulden. Om de huizenprijs toch iets lager te krijgen neemt staat dus babystapjes. Beetje remmen, tikje afkoelen, maar die bubbel mag vooral niet borsten. De prijzen zijn iets gezakt, zegt deze koper. Maar voor hem is een huis nog steeds te duur. Want nu al zitten hele generaties hun leven lang tot aan hun nek in de schulden. Wegens een torenhoge hypotheek. Huizenslaven worden ze genoemd. Die bezitters van woningen waar meer hypotheek op zit dan verf. Goed. Voor een gemiddelde Pekingse vierkante meter moet een koper ruim 2200 euro neertellen. En dat is dan helemaal geen leuke vierkante meter. Gewoon een anonieme blokkendoos van een flat. Of tweedehands Sovjet-stijl. Of een in de haast van een vastgoedbubbel neergekwakte betonkolos van twijfelachtige kwaliteit. Ik zie hier op deze huizenmarkt echt niks waar ik een hele leven voor in de schulden zou willen zitten. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar Mexico stad. Het Eurovisie Songfestival wordt er gehouden dit jaar, zoals ik al eerder zei. En in 2014 zijn er die Olympische Winterspelen. Maar er zijn ook gebieden waar werkelijk dagelijks bomaanslagen zijn... en waar gewapende terroristen gewoon op straat rondlopen. En dan heb ik het over de Caucasus. Dat is een gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Het is Europa en Azië. En volgens Olaf Koens, hartelijk welkom... Uh, correspondent in Rusland, journalist... Volgens jou is het een van de meest krankzinnige gebieden ter wereld. Absoluut. Ja. Probeer eerst even, wat ik zeg tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, probeer even kort het gebied te kenschetsen. Uh, want het is dus niet zomaar een berggebied bestaande uit één land. Probeer het even neer te zetten. Ja, Het is eigenlijk, als je het wel bekijkt, is het een, een hele kleine regio. Het is inderdaad tussen de Kaspische en de Zwarte Zee in. Het is tussen Rusland, uh, Iran en Turkije in. Um, en zijn, ja, je hebt daar al die kleine deelrepubliekjes... waar we soms wel eens van gehoord hebben. He? Tsjechenië, Dagestan, Georgië. Daar horen we dan van Georgië... dan weer wat minder als het echt om terroristen gaat. Maar ja. Dagestan en Tsjechenië vanwege... Moslimterroristen aanslagen. Absoluut, ja. Absoluut hè, dat is daar aan de orde van de dag. Nou, al die regio's, dat heet met z'n allen bij elkaar de Caucasus. En uh, ja, ik ben daar voor mijn werk een aantal jaar geleden voor het eerst gekomen om daar reportages te maken. En uh, ja, dat is zo'n fascinerend gebied. Vooral omdat er zoveel verschillende volkeren wonen. Alleen in Dagestan al, wat maar een klein deeltje van de Caucasus is. Daar wonen alleen al veertig verschillende volkeren met hun eigen geschiedenis, hun eigen taal. Hun voordat, eigen voordat we ingaan op de verschillen. We gaan niet, niet alle uh, uh, uh, uh, landen en deelrepublieken bespreken, maar. Uh, Um, eerst even, waarom wende jij je ineens tot de Caucasus? Je bent correspondent in Rusland, je zat in Moskou... maar ik denk dat je aan Rusland je handen vol hebt... Over ja. gekke landen gesproken. Maar <laughs> ineens was daar de kookkast. Ja, ineens was er een, een, een bomaanslag in, uh, in de Moskouse metro. Uh, en uh, ik was die dag, uh, was ik uh, in Moskou, ik werd heel vroeg wakker, ik had een jetlag en uh, ik zat in uh, ochtends het nieuws te lezen. En ineens is er een, uh, ja, eerst was er oponthoud en later is dat een aanslag geworden. Dus ik ben ja, ook maar in de metro gesprongen en daar naartoe gegaan. Uh, ja, vervolgens kom je in een soort een, een, een roes, die uh, ja, heel kenmerkend is voor, voor correspondenten. Je bent de hele tijd aan het werk. Iedereen belt, alle radio, alle shots. Je moet 30 deadlines halen. En het was een aanslag door uh, in dit geval twee vrouwen uit Dagestan. Ja. Dus, dus de vraag die ik steeds kreeg was: Olaf, waar komt dit vandaan? Waarom dit geweld? Ja, en ik antwoordde steeds: ja, dat komt uit de Caucasus. Maar waarom? Ja, dat wist ik zelf ook niet. En toen dacht ik: ja, nu, nu Maar je zei het, het ook al: ja, dat is hier ook. Dat wordt hier gezegd: ja, dat komt uit de Caucasus. En dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg ja. voor heel veel mensen. En uh, voor mij zei dat toen niet genoeg. Hè. Ik wilde dat uitzoeken. Dus ik ben, toen ben ik voor het eerst inderdaad naar Dagestan gegaan. Ik, ben, uh, ik heb geprobeerd op zoek te gaan naar de familie van die meisjes. die zichzelf toen hebben opgeblazen. Ja, en dan kom je in die regio terecht die zo fascinerend is dat je daar heel veel terug wil komen. Dat heb ik de afgelopen jaren gedaan. Dagestan, uh, waar je dus toen heen was, daar heb je ook volgens mij... liep je daar tegen de titel van je boek aan. De titel van het boek, heb ik nog helemaal niet gezegd, is Kort dansen in de Caucasus. Dat kan heel dubbel zijn, maar het is in dit geval ook heel letterlijk. Ja, het is ook heel dubbel. Maar ik heb inderdaad in Dagestan uh, zes uur rijden van de hoofdstad... dan moet je in een soort jeep, moet je over allemaal gekke bergweggetjes... heb ik een dorpje gevonden, uh, dat heet Tsofkra 1... Blijkbaar was er ook een Sofkra 0, maar dat is verwoest ergens met een aardbeving eeuwen geleden. En in Sofkra 1 wonen op dit moment 80 mensen. Uh, en die kunnen allemaal kort dansen, letterlijk. Ja? Uh, dus van, van jonge kinderen tot, tot oude baboeska's eigenlijk. Ze weten zelf niet waarom. Ze weten niet uh, hoe het komt. Ze weten alleen dat hun vader ze deden. Hun grootvader ze deden. Hun overgrootvader ze deden. En dus doen ze dat zelf ook uit eer. Dus er zitten in dat dorp staan gewoon een aantal gespannen koorden. En die mensen, die mensen lopen daar... Uh, die lopen niet meer over de grond? Nou, nou ze die lopen, lopen wel boven... over de grond. Ja, ja maar uh, bij je bureau op zoek, op zoek kan bewijs van spreken via een koord. Ja, en dat dorp is sinds uh, jaren en dag natuurlijk hofleverancier voor het Russische staatscircus. Ja, en dan, ok. Dus dat is daadwerkelijk kortans in de Caucasus. Maar het is natuurlijk ook overdrachtelijk bedoeld. Absoluut. Want jij zegt ook, de Caucasus is ook een gebied uh, dat iedereen gijzelt. Je wordt nee. door de Caucasus, iedereen wordt door de Caucasus in gijzeling gehouden. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik ben er door gegijzeld. Uh, uh, de, de, de, de Russische, het Russische leger heeft heel lang geprobeerd grip gekregen op de Caucasus. Uh, niet alleen in het verleden, maar ook hè, de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Uh, het is een gebied waar, wat je, waar je niet onbevangen uit terugkomt. Uh, ik ben ook in heel veel in Siberië geweest. In Vladivostok. En ik ben in uh, Moldavië geweest en zo. En dat is ook interessant. Dat is ook mooi om te werken. En heb ik ook... Nou ja, mijn best gedaan en, en reportages gemaakt. Ja, Maar de Kaukse strekt je, dat gijzelt je. Die, die mensen zijn zo vreselijk gastvrij. Nou, dat wilde ik vragen, want we hebben nou al even Dagestan genoemd, we hebben Tsjetsjenië genoemd. We gaan het zo hebben over Azerbeidzjan. Hm. Al was het maar omdat daar inderdaad dat Zongfestival gehouden wordt. Je hebt een, een, de niet bestaande staat uh, Abghazië. Ab Ab hm, maar wat, wat, wat is er inderdaad één noemer voor al die landen? Is dat die gastvrijheid? Ja, dat is waarschijnlijk gastvrijheid. Hè? Dat, is, uh, dat kenmerkt ze allemaal uh, behalve dat het gebied uh, uh, heel wild is en heel onbevangen... dat ze heel erg veel strijven op hun eigen manier naar, naar, naar vrijheid... is gastvrijheid daar het allerbelangrijkste. Hè? Dus is een, een gezegde, en dat gaat van Azerbeidzjan tot aan uh, sortie, bij wijze van spreken. Als, als jij geen gasten in jouw huis krijgt, dan heb je een slecht huis. En als je daar dus komt als buitenlander, als journalist... je wordt in sommige gevallen letterlijk van straat geplukt. Kom bij mij thuis, je moet bij mij eten. Ik stel je voor aan mijn grootouders. Uh, dus het is me een aantal keer gebeurd... dat, je gewoon, ja, dat die mensen zo gastvrij zijn... dat je, ja, je hebt een plan en je wil een dag daarheen... een dag daar, die interview en daar een verhaal over maken. Dat je op dag één al gelijk letterlijk een, een, een dorpje wordt ingetrokken... En uh, uh, ja, daar moet je blijven dan drie dagen. Maar ja, die verhalen die zijn vreselijk interessant. Dat kon ik niet alleen maar kwijt in krantenreportages. En dus heb ik een boek over geschreven. Ja. Laten we eventjes één uh, land uit die caucus Azerbeidzjan eruit pakken. Daar wordt inderdaad nu dit jaar het Eurovisie Songfestival gehouden. Um, kan het land dat aan? Wat is het is, is het land? Uh, rijk genoeg, en uh, want je zult toch wat geld moeten hebben... en georganiseerd genoeg om dit, om dit goed te organiseren? Het is waanzinnig. Ik ben voor het eerst uh, zes of zeven jaar... om de hand al geleden ben ik voor het eerst in, in Azerbeidzjan geweest. Ja, toen was dat inderdaad nog een arm land. Uh, niet zo arm als Moldavië, maar he, geen rijk land. De hoofdstad Baku was een, een, een stoffige uh, oude Sovjetstad... waar je alleen maar in het in-toerist-hotel het, uh, in kon logeren. Uh, waar alleen maar kokend water uit de kranen stroomde. zo. Dat was geen pretje. Uh, ik ben er toevallig vorige week weer geweest. Het is waanzinnig wat voor transformatie zich daar heeft plaatsgevonden. Oh, ja? Het is een soort Dubai geworden. Er staan alleen maar grote gebouwen. De stoffige straten van vroeger zijn nu helemaal van marmer geworden. Daar rijden van die twijlwagentjes overheen. Uh, het land trekt werkelijk alles uit de kast... om van dat Songfestival een heel groot succes te maken. Ze hebben geloof ik ondertussen al meer dan een half miljard euro uitgegeven aanbouwen, renovatie. En, uh, het is voor dat land uh, het absolute sleutelmoment. Waar om houden ze dat de kaart te vandaan? Zetten. Ze hebben olie. Ze hebben olie. Ja. Uh, uh, het, het, het, het, het simpele antwoord. Hè, het, het, het is eigenlijk... Uh, Azerbeidjaan is een, een, een, een dictatuur. Ze hebben een, een, een, een regeringsleider... die zijn oppositie opsluit... Uh, uh, martelt, doet verdwijnen... en de verkiezingen fraudeert. Maar ja, ze hebben heel veel olie. Dus ze zijn eigenlijk een beetje precies hetzelfde als Wit-Rusland. Mm -hmm. Alleen zijn wij in Europa heel erg kritisch over Wit-Rusland... omdat wij niks van ze willen... Uh, uh, in Azerbeidzjan zijn we toch wel wat minder kritisch. Omdat Want we toch Oli. een beetje afhankelijk van te zijn. zijn. Ja. Ja. Nou is is, is uh, dictatuurschap, of laat ik zeggen gebrek aan democratie... is ook wel iets wat de hele Kaukasus bindt denk ik, of niet? Absoluut. In <laughs> ja. het ene land minder dan het andere. He, ik ben uh, uh, heel veel in, uh, bijvoorbeeld in Ticheni geweest. Uh -huh. nou, daar is, daar is van, van, van democratie natuurlijk geen sprake. Dat is een, een, een continue aaneenschakeling van, van mensenrechten schendingen... en de meest ellendige verhalen. Um, en ik heb dat ook zelf meegemaakt. Hè. Ik ben bijvoorbeeld in Ingocetie, word je op een soort wachtpost door de militaire politie. Word je de, word je de auto uitgehaald en dan word je bedreigd. Dan zetten ze een pistool op je hoofd en moet je geld betalen. En dat soort dingen uh, uh, gebeuren daar allemaal. De enige uitzondering is eigenlijk Georgië. Niet dat dat zo'n geweld geweldige democratie is, want ook Saakashvili, de president die daar sinds 2003 aan de macht is. met een Nederlandse vrouw. Nederlandse vrouw, ja. Sandra, inderdaad. Ja, dat, dat is toch ook. Ook niet de droomdemocraat gebleken die wij in Europa hoopten dat het zou zijn. Maar, maar daar is de politie niet van niet meer corrupt en daar kan je een, een zaakje openen als je zou willen. En mm -hmm. uh, wanneer je de, de, door rood licht rijdt, dan krijg je gewoon een boete van 40 euro mm -hmm. en die mag je desnoods binnen. Maar huh? en nou zit uh, Georgië nog wel met waar we het net al even over hadden, Abkhazie, ook Kaukasus. Abkhazie is zoals jij schrijft in je, in je boek een treurig land omdat het eigenlijk niet bestaat. Ja. Het, is, het is door Rusland en door nog een paar landen, ik geloof in Zuid-Amerika... erkend als, als, als officiële onafhankelijke staat. Ja. Maar de rest van, het, van de wereld ziet het als een onderdeel van Georgië. Absoluut. Het is een separistisch staatje... dat in de jaren negentig een oorlog heeft gevoerd met uh, Georgië... Nou, dat is tot een staak het vuren gekomen. En die status quo is eigenlijk altijd behouden geweest. Vroeger noemde men dat een soort frozen conflict. Echt een bevroren conflict waar niets meer aan te doen is. Uh, maar sinds de oorlog tussen Rusland en Georgië in 2008. Uh, is die status veranderd. Heeft Rusland het erkend? Samen met inderdaad Venezuela en Nicaragua. En ik geloof een, eiland, een eilandstaatje ergens in de Pacifische Oceaan. Uh, die hebben dat voor, voor heel veel geld trouwens uh, van Rusland erkend. Ja, en nu schommelt het een beetje in de lucht. Niemand weet wat het is, uh, er zijn geen pinnenautomaten. Uh, uh, het heeft geen postverbinding. Ze hebben nu ineens allemaal Russische telefoonnummers. Het is echt een soort niemandsland. Hoe kom je zo'n land wat een niemandsland is in? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, als het niet bestaat, wandel je gewoon naar binnen, zou je zeggen? Nou, ze hebben wel grenswachten. Ze hebben een eigen leger. Ze hebben een eigen... Uh, ja, vroeger hadden ze een eigen munteenheid. Die hebben ze ook niet meer. Maar uh, ja, hoe kom je daarin? Je moet een e-mailtje sturen naar... Uh, ja, als ik het zou vertalen vanuit het Russisch... is het eigenlijk uh, uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... Abghazië at uh, gmail.com. Simpel. Heel simpel. En uh, uh, daar stuur je een e-mailtje naartoe... en dan krijg je echt een, een officieus visum in je, in, je, in, je, in je paspoort. Ik heb heel veel van dat soort. Ook voor Nagoro Karrenbach heb ik ook een visum in mijn paspoort ja. staan staat ook niet. Ja. Allemaal dat soort landen. Hebben ze, uh, uh, dat moeten we toch nog even, want ik kondig wel dat aan, de Olympische Winterspelen in 2014, die ja. zijn in een Russi. in het, het officieel het Russische gedeelte van de Caucasus. Hè? Ja, die zijn in de, de Russische Riviera. Die ja. Staat, op, wordt, wordt het genoemd? Nou, dat is wel heel erg uh, overtrokken, moet ik zeggen. Uh, uh, ook Sochi is, uh, waar de Spelen worden gehouden in uh, 2014. Ja, Sochi was een soort kuuroord. Sochi is een heel bijzonder gebied, omdat het aan de, uh, ook aan de Zwarte Zee ligt. Het is de goede palmbomen, de goede bananen. Subtropisch. Waarom dan winterspelen? spelen? Nou, ja, omdat je net als je 40 kilometer het berg in gaat, heb je prachtige pistes. Het is een hele bijzondere plek. Uh, het was tijdens de sovjet nu razend populair om daar op vakantie te gaan. Trouwens, ook in Abhazie. Uh, dat is voorbij. Uh, ja, nu wordt daar met uh, miljarden van de internationale gemeenschap worden daar de Olympische Spelen uit de grond getrapt. In een moordend tempo. Ja, zelfs als we over drie maanden de Olympische Spelen zouden moeten organiseren, zouden ze het nog redden wat dat betreft. Ja, precies. Nou, door uh, het terrorisme, wat onaangenaam is, door ontvoering. Ook. We hebben dat gehad met uh, Arjan Erkel in Dagestan. Maar nu ook het Eurovisie song, Songfestival in Azerbeidzjan en die Olympische Winterspelen. Heeft, komt de Caucasus, wordt een beetje op de kaart gezet. Maar dat is nou de vraag, vinden de mensen die daar wonen... in al die verschillende deelrepublieken... ook dat zij behoren tot de Caucasus... en voelen zij zich één als, wat zou je zeggen, Caucasianen... Caucasus? Ja, uh, bergvolken. Uh, uh, ik heb een hele oude kaart gevonden waarop de Caucasus staat aangegeven in het Duits als uh, uh, uh, bergvolkeren die maar niet willen luisteren. Uh, dat, dat, dat, ook niet ze naar zien elkaar, maar goed, het, elkaar. dan heb je toch iets gemeen. Ja, uh, zeker. Uh, ja, dat, de, ze zien zichzelf absoluut als bergvolk. En dat bindt ze ook. Uh, zelfs, ik heb wel eens gezegd, uh, hè, er is natuurlijk politiek gezien geen grotere tegenstelling mogelijk uh, of te bedenken. tussen Ramzan Kadyrov, de, de, de strong man van Tsjechenië, en uh, uh, Michail Saakashvili van Georgië. Maar uiteindelijk zijn het allebei echte bergmannen, wilde brassen. De manier waarop ze die regels besturen zijn eigenlijk identiek: wilde brassen. Olaf Koens, journalist, correspondent in Rusland... schreef het boek Kortansen in de Kaukasus. Uitgegeven bij de Nieuw Amsterdam. Dank je wel. Graag gedaan. De villa is zo meteen terug na het nieuws met cultuur. En met ons buitenlandpanel. Tot zo. Kunnen we hem ook Ja, Dames en heren, horen jullie mij goed? Ja! Mooi zo. ...belangrijke en gewone mensen. Om ook wat in beweging te blijven, de oefeningen te doen. Gaat er al helemaal van zwaaien met de armen? Ja, over de zin en onzin van het leven. Daar heb ik twee benzinekannen gekocht. En die heb ik beneden heb ik alles met benzine overgoten en aangestoken. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Ik had gelukkig geen foto van, want ik zou het echt een ramp vinden... Ja? ...om niet bereikbaar te zijn. Iedere werkdag van 2 tot half 4 in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.